De roepen om doorrekening van het akkoord door het CPB... komt van de oppositiepartijen PVV, SP, CDA en GroenLinks. Ik snap best dat andere oppositiepartijen dat verwachten, zei Pechtold. Woensdag praat de Tweede Kamer over de aangepaste begroting. Op de Amazone in Brazilië zijn twaalf mensen verdronken... nadat hun boot was omgeslagen tijdens een processie. Het schip voer mee in een vloot van vijftig schepen... met ongeveer vijftigduizend mensen... Onduidelijk is hoeveel mensen op de omgeslagen boot zaten. 34 processiegangers zijn gered. Lokale autoriteiten zeggen dat er waarschijnlijk te veel mensen aan boord waren. Het schip was nog maar drie jaar oud. Het is nog onduidelijk of de orkaan Velin veel slachtoffers heeft gemaakt in India...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 Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Yes, nacht zeg. Nachtbrakers hier en welkom in de, in de BNN-nacht. Toen net de, de wereld van Filemon. En, en daarin vertelde ik dus dat ik afgelopen donderdag bij de musical... Hij geloofde in mij was. Dat is dus een musical over het leven van hazes... Echt eerlijk gezegd een hele mooie musical. En de dag daarvoor was ik dus in het concertgebouw bij een soort Nederlandse liederenavond. En toen bedacht ik mij, dit zijn echt van die typische Nederlandse avonden. Want die woensdagavond in het concertgebouw, op een gegeven moment... liep ik gewoon de Polonaise door het chique, door het chique concertgebouw. Een Polonaise is volgens mij ook echt typisch Nederlands. En uh, toen ging ik daar even over nadenken, wat heb je nog meer? Tuurlijk, heb je kaas... Klompen, molens, maar bijvoorbeeld ook wel klagen. En misschien toch een beetje dat gierige. Maar uh, we zijn bijvoorbeeld ook goed in sporten. Kijk naar het Nederlands elftal. Het, uh, vier jaar geleden ongeveer stonden we in de WK-finale als klein landje. En schaatsen. We hebben onze Sven Kramer en onze Irene Wust. Schaatsen sowieso natuurlijk. We zijn echt een, een schaatsland. Het schaatsseizoen begint ook weer. Hè? Uh, dit, uh, dit weekend uh, zijn er een soort kwalificaties voor het NK schaatsen. Maar dat is typisch iets Nederlands. En we zijn ook nog eens heel erg tolerant. Denk aan de, aan de Wallen, aan de Red Light District. Denk aan Wiet, maar ook aan het homobeleid. Want het eerste homohuwelijk ooit, dat was hier in Nederland. Ja, dat zijn allemaal een beetje dingetjes die echt ja, gerand staan voor wat Nederland is. En ook hoe buitenlanders over Nederland denken. En nu vroeg ik mij dus af. Wat vind jij echt, echt zo'n dingetje wat hier nog ontbreekt? Filemond zijn bijvoorbeeld al gezelligheid. Misschien zeg jij wel drop. Of misschien dus wel een André Hazes. 0800-1121. En uh, aangezien wij dus volgens, zeker de Belgen, die maken dan moppen over ons... dat wij gierig zijn. Goed om te weten is dat het nummer dus 0800-1121 helemaal gratis is. Dus je kan gewoon inbellen. Nou, afgelopen donderdag was ik dus bij de musical van André Hazes... en dit is een fragmentje wat ik stiekem heb opgenomen. in de sferen van toen ik er was. En ik heb dus stiekem opgenomen, want dat mag dus eigenlijk niet. Maar het is echt een hele goede musical. Heel mooi gespeeld ook door Martijn Fischer. Die kruipt dus in de huid van André Hazes. En uh, de musical heet Hij geloofde in mij. Dit liedje heet Zij geloofde in mij. Die hoor je nu op Radio 1 van onze Hollandse held André Hazes. Ze lacht te slapen. Vroeger gisterenavond. Mag op mij.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 Voor mij, ze geloven niet mij. Ik zal wachten tot het Hij dat ieder mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen. Hazes is bekend yeah. Zolang we dromen Van het geluk Dat ergens op ons wacht Dan vergeet je snel Weer deze nacht Zij betrouwt op mij Dat is mijn kracht Oh vrij Onze André Hazes en uh, zij gelooft in mij. En het is, uh, het is, het is echt typisch Nederlands en ik word er echt heel erg gelukkig van. En daarom hoor je hem hier uh, op Radio 1. Uh, je kan inbellen 0800 1121, want het gaat over typische Nederlandse dingetjes. En uh, daarover kan je inbellen dus. 0800 1121. Dat weet ook Patrick. Patrick, goeienacht. Goeienacht, Frank. Goeienacht. Hey, uh, even... oh, ja. oh, nee, nee, zeg het maar, zeg het maar. Uh, over André Hazes, hè? Ik, ik, ik hou eigenlijk helemaal niet van die muziek. Maar elke keer als ik een, een nummer van die man hoor. ken ik het toch mee zingen. Ja, mooi toch? Zo, ja, ja, ja. ja. Hey, je had het net over Filemon over gezelligheid. Dat daar geen Engels woord voor is. Tenminste, ja, dat zei jij. Hè? Niet echt. Cozy ja. heb je een beetje... Co ja, cozy, dat dacht ik ook. Maar omschrijf dat het echt goed dan, denk ik. ik vind, dat, is net, dat is net niet, of zo. Gezelligheid om, omhelst iets wat meer dan het woord cozy. Ja, oké, okay, dat is ook weer waar. Ja. Ja, maar wat vind, jij, maar uh, wat vind jij dan typisch Nederlands, Patrick? Nou ja, ik vind uh, uh, dat we een beschaafd landje zijn. Oh, in welk opzicht dan? Gewoon in, in het omgaan met elkaar? Nou, dat is eigenlijk een eufemisme. Uh, uh, heel veel mensen zeggen van ja, ik ben beschaafd, maar dan bedoelen ze eigenlijk uh, een klein beetje laf. <laughs> en, uh, maar in welk opzicht dan laf? Want ik vind dat uh, nog lastig eventjes nu. Nou, dat uh, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben 100% uh, Nederlander. Hè? Ja. Dus ik zeg het ook over mezelf. Dat we niet voor onze rechten opkomen. Dus dat we liever een beetje de problemen uit de weg gaan of zo. Nou ja, men zegt al snel van, uh, ja, uh, doe niet zo agressief en uh, blijf positief. En, uh, maar ja, dat schuilt toch iets anders onder, denk ik. Denk ik, hè? want het is een mening hè, die ik ventileer. Ja, nee, absoluut. En dat is ook de bedoeling. Uh, daarom kan je ook inbellen. Maar uh, waar merk je dat dan in? Merk je dat om je heen? Merk je dat bij jezelf? Nou, ik merk het voornamelijk uh, ook meer om me heen dan bij mezelf. Want als ik, als ik zelf zo'n uh, instelling zou hebben... dan zou ik dit niet zeggen natuurlijk. Nou ja, ook misschien een beetje... je, je kan jezelf de spiegel voorhouden... en ook de, de rest van Nederland. Ja. Nou ja, vaak als ik tegen mensen praat... van tegen mensen zeg van... joh, uh, waarvoor demonstreer je niet? Op bepaalde dingen die de regering nu aan het doorvoeren is... dan zeggen ze ja, ja, ja... en uh, je moet positief blijven... En dan denk ik van ja, maar ondertussen worden ook allerlei dingen van ons afgenomen waar, waar we het eigenlijk gewoon recht op hebben. Hè, waar we voor op de barricade mogen. En dan, dan heeft men al snel zoiets van uh, ja, dat doen ze maar in Griekenland. Hè. Daar, ze, daar ondermijnen ze maar de eigen economie en samenleving. Men heeft het al snel over ondermijnen. Maar denk je ook niet dat we heel erg individualistisch zijn hier in Nederland? Dat we denken van, oh, het gaat mij niet aan, dus laat maar. Ja, dat vind ik eigenlijk nog erger dan laf, ja. <laughs> dat is egoïsme en dat vind ik eigenlijk nog erger dan laf zijn. Dus je bent eigenlijk niet zo tevreden over de algemene Nederlander? Uh, nee, ik vind een beetje dat we de, over het algemeen een beetje achterblijven. Dat we een beetje, ja, lafgelatenheid... Mm -hmm. Een beetje temperament mis je misschien ook wel. Inderdaad, inderdaad, ja. ja. Inderdaad. Duidelijk, Patrick. Dankjewel. Oké. Okay. En een fijne nacht. Fijne Ook zo. Doei, Patrick. Doeg. Dat is uh, nou ja, een duidelijke mening. Kom maar door, hè. 0800 1121. Hans, jij hebt weer iets heel anders, hè? Iets met, met de vakantie, dat wij al echt typisch Hollands doen. Hallo? Hallo? Hans. Ja, wat typisch Nederlands is, is kamperen. Wij behoren tot de groep Europeanen die de meeste caravans, campus hebben in bezit. Duitse, Duitsers. Maar in Engels is echt typisch kamperen, de vrijheid. Zelfs kunnen bepalen wat je wil. Waar je naartoe gaat. Dat bepaalt wel op. Dat is een vrijheid die we nog steeds kunnen bezitten. Je bent een beetje slecht te verstaan, Hans? Dat je. Uh omdat je heel dicht bij de telefoon zit. Of juist, want het, het, het rommelt een beetje. Maar wat ik eruit kon ventileren is dat als je een caravan ziet... dat eigenlijk Nederlanders zijn. En dat we echt van dat kamperen is, houden. Ja, dat is typisch Nederlands. Heb jij zelf ook een ja. caravan dan? Ja, al uh, 40 jaar. Oh echt, en elke zomer ga je weer? Een uh, paar keer. Ja, ah, leuk. Ik, uh, ik heb nog nooit in een caravan geslapen. Hoe is dat? Dat is hartstikke gezellig. Hartstikke vrij... Zo lekker kleiner allemaal. Kleine kastjes. Ja, kleine. Nou, je hebt een enorme grote caravans hoor. Je hebt zo uh, in, in alle mate en soorten. Maar Nederlands, die gaat uh, ook veel naar het buitenland. Want de winter, sport, uh, overwinteren in Spanje. Ik heb veel familie die zitten op dat in Spanje aan nou, het overwinteren. Dus het is uh, typisch Nederlands. Weet je wat wij ook al doen, nu we het toch over vakantie hebben, Hans? Uh, wij ja. gaan altijd naar plekken waar heel veel Nederlanders zijn, heb ik het idee. Als, als Nederlanders ook, als we op vakantie gaan. Nee hoor. Of valt dat wel mee? Wat valt dat wel mee? Kijk, Oostenrijk is een typisch land van veel Nederlands komen. Omdat het een enorm gezellig land is. Duitsland is een enorme trek. En dus dat ze ook uh, Joodse, uh, veel Nederlands aantrekt. Dus ja. laten we ook veel Nederlands ziet. in Nederland. Frankrijk is een vakantieland en nummer één. Absoluut. Maar ja, dat bedoel ik. We gaan met z'n allen massaal naar, naar Frankrijk dan. En dan zitten we lekker op de camping. En dan zit je naast Nederlandse buren. En dan ga je... Een uh, Nederlander, uh, nemen ze ook bijvoorbeeld uh, je eigen hagelslag en pasta en sham mee? Nou, nee, dat is uh, een verkeerde zienswijze. Want op de camping is het internationaal. Dus je hebt ook veel Italianen. Je hebt wel uh, bevolking op in bevolkingsgroepen uit Europa. En veel spreken Engels op het Duits, of Duits. Uh, ik ben een beetje Duits ingesteld. Dus wat dat betreft uh, is het uh, niet alleen Nederlands wat je commercieert. maar je kan wel internationaal. Ja. Veel uh, leuke gesprekken en gezelligheid. Kijk, en dat is het punt dat Nederlanders wel graag zien in de wereld wat er gebeurt. En dat is typisch Nederlands. Ja, dankjewel, Hans, duidelijk. Echt? Ja, yes. daarnaast ja? heb ik al een hobby, want dat is niet typisch Nederlands. En dat heeft ook te maken met vrijheid. Ik ben namelijk een fiet wat en Wat ben je? Fiets fiet fiet fiet en toch? Fiets met een D, en toch. En daarvoor zeg ik dat ik uh, via uh, speciaal apparatuur bijna uh, de halfwereld binnen de halen. En dat is, uh, dat is een, een zeer leuk hobby, dus ik wil zien wat er in de wereld gebeurt. Aha. Nou, dat is, uh, dat is ook een, een leuk hobby, maar dat is, dat is niet typisch yes. Nederlands. Ah, dankjewel Hans! Ja? Fijne nacht! Ik kan uh, het zien, als je gaat naar WWW punt... <laughs> Zit je een beetje en... reclame te maken? Nee, nee, www.tuntout.com. <laughs> dan kun je zien wat wij kunnen ontvangen als hobby, ja? Ja. Goed zo. Doe Hans. Hup, hup, uh, hup, hup, hup, Weg ermee, Lambert, goedenacht. Ja, goedenacht. Met Lambert vloeien vanuit de auto in de sloom in de regen. Oh ja, het is echt noodweer. Uh, dat is ook typisch Nederlands, hè? Noodweer. Ik rijd, uh, ik rijd van uh, Zaandam naar uh, bergen -Optoon. dus uh, ik ben bijna thuis. Hoe lang zit u ik ben uh, jullie... Uh, een compliment aan jullie radioprogramma. Ik hoop dat het mag blijven bestaan. Ja, we worden niet wegbezuinigd, hoor. Uh, uh, een typisch Nederlands uh, feest is ook uh, het sint Tuurlijk, 5 december weer. Ja, daar ik al 42 jaar vertegenwoordiger uh, van mag weten. Ja, hoe bedoel je? Ik, ik stel, uh, als goed, heilig man. Oh, je bent een hulp Sinterklaas. Ik ben inderdaad een hulp Sinterklaas vanaf 1972, ja. En bevalt dat? En dat is zo heerlijk. Er uh, zit gewoon in je genen. Ik, uh, ik zat net onderweg toen ik kon niet naar jullie luisteren. Uh, ik kon niet liedjes te zingen. Ja. Niet. Welke dan? Uh, gewoon alles. Ik ken het allemaal. Doe er even eentje om een beetje in de sfeer te komen. Al. Lekker in die Nederlandse sfeer. Uh, door de wind Door de bomen. Hier in huis wel. Bij de wind. Heerlijk, Lambert. Nou, hè? Nee, fijn. Ik zat helemaal een beetje in de sferen weer. Plus, dat het ook dit nog eens een keer weer is. Van is van en dat dit klopt. Dit is een heerlijk Nederlands feest. En dat moet iedereen weer gaan vieren. Erg waar. Het is gewoon uh, alle ellende vergeten. En met eenvoudige cadeautjes. Kijk, de rust is niet aan het feest. Het is gewoon uh, echt puur Nederlands. Nou, dankjewel voor je bijdrage en voor je mooie liedje, Lambert. Hij kijkt er helemaal uit, eerlijk waar. En ja. zet hem op hè, met uh, de, de 5 december als het feest er weer is. Doe goed je best dan. Nou, gaat zeker gebeuren. Ja. Rijkt voorzichtig Lambert. Doe hij, ik ben zo thuis. En, lekker, en blijven zingen, uit. hè? blijven zingen. Ja, voor de plukken, daar de voortjes. Trippeltapel, trap. Draai alleen maar Nederlands platen, want het gaat over typische Nederlandse dingetjes. En uh, toen net hoorde je al André Hazes, Dus dat is echt gewoon ja, een, een cultheld. En dit is een nieuw talent. Zij heet Coco Jones en ze zingt Golden Cage. WNN Radio 1 Nachtbrakers Frank van der Lende En dat... Natuurlijk moet je dan ook aan molens denken. Dat is gewoon, ja, je hebt die, die, die drie lui kaasklompen en molens. En uh, vanmiddag ben ik alvast eventjes de studio ingedoken om even langs al die, nou ja, die standaard, die cliché dingen over Nederland, om daar eventjes uh, hey, wat dingetjes over te vragen. Waarom uh, molen bijvoorbeeld zo belangrijk is voor Nederland en waarom het typisch iets Nederlands is. Dus ik belde eventjes met de uh, vereniging de Hollandse Molen. De Hollandse Molen met de Getegroente Groenendaal. Goeiedag, je spreekt met Frank uh, Dag. van BRN. Dag. Hallo, ik vroeg me af waarom een molen nou zo typisch Hollands is. Nou, omdat wij molens hebben. <laughs> en dan vraag je je natuurlijk af waarom wij molens hebben. Ja. En dat is het gevolg van uh, veel water, veel wind... en een, een deskundige know-how in het verleden die, van mensen die... Deze uh, geweldige industriële werktuigen hebben ontwikkeld zoiets. Nou ah ja, ik vind het best wel een, een, een plausibel antwoord eigenlijk. Ja, ik heb dingen... er wel over nagedacht ja. hoor. Ja, nou ja, omdat, Al eerder. Je, omdat je natuurlijk bij de Vereniging de Hollandse molen werkt, dacht ik wel ja. nou van jij weet wel een beetje van de hoed en de rand als het om ja, molens gaat. Ja, ja het, het blijft verbazen hoor. <laughs> Zo'n mooi werktuig. Heeft u een favoriete molen in het land? Uh, nee, dat kan niet, want er zijn er te veel. <laughs> ja. Sterven de molens uit? Uh, ja, dat is, kan je wel zeggen, ja. Om, uh, met, met, het is uh, nog met behoud van uh, wat er nu nog staat. Hè. Is ja. het eigenlijk, er, zijn, er waren er uh, uh, meer dan 10.000 en er zijn er nog meer dan 1.000 over. Dat is niet veel meer? Nee. nee. En dan is de molen echt iets typisch Nederlands? Stel dat hij dus helemaal uitsterft uiteindelijk. Wat zou je dan typisch Nederlands willen typeren? Um, ja, dan, um, ik weet het niet. Dat het mag het... alles zijn. Ja, ja, um, regen. Dank <laughs> regen. Dankjewel. De Hollandse molenvereniging. Ja. ja. Oké. Okay. Toch? Succes. Dankjewel. Dag, Dankjewel. Dag. Toch weer dat weer, hè? Het is alles wel weer wat mensen ook waar zitten. En dus molens, inderdaad. Uh, het gaat over typische Nederlandse dingen. Wat vind jij nou echt typisch Hollands? Niels, goeiedag. Nou, ga je thuis hij weer. Ja hoor, mijn vaste vriend Niels in de nacht. <laughs> een man, een man een, Frank, een man een man, een woord, een woord. Hè? Absoluut, weet en dat siertje. Weet je, weet, weet je wat, dat, weet je, daar, kun je nog herinneren? Wat? Wat ik, uh, wat ik nu tegen je zei, mannenman, man, een woord, een woord. Heb jij gezegd dat je elke week ging bellen? Nee, maar je zei, je zei vorige week, zaterdag, tot volgende week. Oh, goed, goed onthouden. Ja, nee, maar ik vind het altijd gezellig als je wel, Niels. Uh, oké, okay, doe. Ja, oké. Okay. Ja, dat is goed, En Rom, hey, ben je maar, van harte welkom. Uh, ja, dankjewel, joh Frank. En uh, ik moest ook weer even wennen, want uh, ja, misschien ben ik een ontzettend conventionele lul. Dat komt op mijn konto, maar ik had verwacht Katelijn of iemand anders. En nou kijk even even Jolien aan de telefoon. Ja, dat is, ik heb uh, elke week een andere mooie vrouw hier zitten. Ik ben, ik ben dol op vrouwen, dus dan kies ik elke ja, ik week een mooie vrouw, vrouw uit. heb ik vorige week al, ze even door, dan kan ik even zien met wie ik te maken heb. Maar ja, een beetje wat je ja, altijd glapje. hebt, welke vaste waarde je altijd hebt, dat ben ik Niels. Ja, dat is zonder meer waar. Dat vind ik een grote klasse. Hé, hey, maar weet je wat? Frank, omdat ik ook vaak verbalend wekkend vind, is gewoon wat ik uh, vroeger dacht, hè, toen, uh, toen uh, Bart de Graaf nog leefde. Ik denk, nou... Die commerciële shit van BNN en die andere commerciële zenders, daar heb ik niks mee, weet je wel. Dat levert mij geen geest, geestelijke uh, inspiratie, inspiratie op. Maar ik merk in jou dat jij het gewoon hartstikke goed doet. Dankjewel. Maar voordat ja. we weer in een lofzang uh, uh, eindigen... het gaat over, uh, over typische Hollandse dingen. Dus over ja, molens, klopt. over kaas, over drop, over klagen... over het slechte weer, ja. over uh, gaat... tolerantie... Frank hey, weet of jij jaren geleden ook de de de boel gewoon nieuws, uh, nieuws nieuwsleiding of zo. Zeker. Maar men praat maar praat geloof ik twintig jaar geleden, of wat weet ik niet precies meer twintig of tien jaar geleden over Holland ja. Ken je die term nog? Ik ken die term nog wel, maar kan je hem voor mij eventjes iets specificeren? Nou, dat ging erom dat Nederland weer trots op zijn producten wat in Nederland gewoon voortgebracht werd. Het zijn uh, in de agrarische ag cultuur en politiek gezien en uh, wat betreft muziek en nou ja, en uh, weet je. wel... Uh, ik heb bijvoorbeeld... Ik, ik heb ongelooflijk, ik vond het zo prachtig dat jullie een stuk van André Hazen hebben laten horen. Want toen hij dood ging heb ik behoorlijk ge, gehuild ook. Echt waar? Behoorlijk, want, ja, ik sfeer het je. Waarom moest want, je zo huilen? Dat was een fan met wat, wat, wat men praat over in de, in, de, in de bruine, niet de zwarte kring. Maar de bruine kring. Dat was een fan met Sol. Blank, ja. Blanke soulbroeder. Blues en maakte zo, die. Hè? En ik heb ook ontzettend een beetje... gehuild om te rente dat Prins Klaus komt overlijden. Ja. Dat was intellectueel van heb ik jou tot hier toe met Baghdad. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want een Baghdad is ook een zootje. Maar jij dus ja, maar... vooral ook dat je een beetje uh, naar de Hollandse helden kijkt ook. Dat is ook voor jou typisch Nederlands. Ja, nee, dat, nee, ik kijk niet naar de Hollandse helden, maar ik kijk ook naar mensen die in dit leven staan die wat te bieden hebben. En de rest, als ik naar de Tweede Kamer zit te kijken, daar veeg ik mijn kont mee af. Want dat is, <lacht> het is al jaren geleden wat mijn vader vroeger ook zei. Die heeft in het verzet gezeten en toen zei ik... Pa, ik was zo idealistisch, blablabla. Bla bla. Hij zei, joh, schijnt eruit. Want dat hele vieze, gore, smerige spelletje in die Tweede Kamer... is één groot, corrupte zootje. Toen zei ik tegen mijn pa, luister eens, je kan je kop... als een struid voor je kop... het zand blijven steken... Ja. Zei, je, komt er, je komt er vanzelf wel achter... want een smerig spel dat gespeeld wordt. Over democratie gesproken. Daar zakt mijn broek vanaf. Echt wel... Zo, dan heb je even een duidelijk punt gemaakt. Maar je begon over je Hollanditis en nu ben je ja. een beetje afge... Ge... Ja, sorry, sorry Frank, ik ben, ik ben heel enthousiast. Als ik, hoor ik. als ik jouw stem hoor en ik <laughs> krijg de vrijheid om mening, mening te geven... Weet je wat ik gewoon vroeger ook vond als Hollanditis... is een kwestie van dat wij gewoon bepaald worden door onze producten. Kaas, tulpen, bloemen, uh, groenten exporteren. En dat was allemaal prachtig, prachtig, prachtig. En ook de buitenlanders, die hoor je niet meer over de tulpen in Amsterdam. En over de producten die aangeleverd worden en die geëxporteerd en geïmporteerd worden. Maar dat komt doordat waarom omdat ik zo ongelooflijk afgeknapt ben. En ik ben van 38, hè? Frank, dat weet je. Maar weet je, waardoor we hierbij gedomineerd worden? Door die grootmachten. Die zorgen op de, op de, de markt dat, ons, dat wij als Nederlander... Wij zijn als Kikkerlandje altijd dezelfde waarde voor. Maar we proberen ons gewoon Calvinistisch voor te doen. Dat we een groot land zijn. Maar we moeten het afleggen tegen het kapitaal. Ja. Dat is gewoon wat, wat de taal is van heden dagen. Je kunt het overal aan merken. Al die grootbag, al dat gelul. Maar Niels, of... wij zijn natuurlijk altijd wel. Want jij zit nu over uh, die producten ook, ook te praten. En over in, import en export. We zijn natuurlijk altijd wel een handelsland geweest. Ook als Nederland. Ja, en daar handels, hebben we ook wel ons. Maar... Ja, maar als jij als klein kikkerlandje geen fuck voorstelt wat betreft die groeiende grootmacht... dan heb je geen fuck meer te vertellen op die kapitaalmarkt. Nee. Dan word je gewoon weg, weggedrukt. Dat is de wet van de sterkste. Absoluut, zo gaat het ook wel. Maar ik vind dat we het helemaal niet slecht doen hoor, als klein landje. Ook als je bijvoorbeeld nee, nee, kijkt nee, wat nee, ik toen net Frank, aanhaalde over sporten nee, bijvoorbeeld. Dat vind ik ook een interessante... Nee, Frank, Frank, als je ziet als het niet, dat wij niet zo slecht zien... hoe komt dat wij, godvind ik, in een crisis zitten van hier te met, met Bagdad? Ja, dat is een beetje de Europese crisis waar wij in mee zijn genomen. Ook, ja, denk ik. en hoe komt dat? Omdat andere landen ons gewoon determineren tot nul. Ja. Weet je? En die belasten ons met dit en belasten ons met dat. En hoezo de Europese Unie? Ja. En zo gewoon de vrijheid? Joh, flikker toch op. We gaan het een je keer wordt, over Europa wordt, hebben, Niels. Maar ik ga nu weer, wordt, weer even over, wordt, over Hollandse dingen hebben. Ik, vind het, ik ben ja. heel enthousiast en dat vind ik goed. En ik ben blij ook dat je inbelt. Maar ik ga, want er wordt heel veel gebeld. Dus ik bedank je voor de Hollandietes die je erin hebt gebracht... en dan ga ik even door naar de volgende. Is goed, Frank. Ja. goedenacht, gewenst. Jij ook. Okidoki. Oh, Doei. Tjus, doe. Hij is zo lekker enthousiast altijd, Niels. Maar soms verliest hij zich dan een beetje in, uh, in de reden die hij dan aan het voeren is. Gert, hoe, uh, hoe is het met jou? Uh, met Gerrit spreek je. Gerrit, goeienacht. Ja, uit uh, Frisland. Nou, ik, uh, jij vroeg om typische Hollandse dingen... Nou, en dat is volgens mij ook de Elfstedenkoord. Tuurlijk! Dat nee, komt nergens in de wereld, van. Nee, maar sowieso de Elfsteden-Antsichel, uh, de Elfstedentocht. En dan de ja, koorts ja, die ja, er nog bij komt kijken. Maar de voorbereiding al, dan uh, is heel Nederland haast in rap en roer. En uh, nou ja, ik denk nou ja, ik bel even op om dat te zeggen van, Graag. Typisch Nederlands. Maar ben jij dan, ook omdat jij een Fries bent, nog meer met die Elfsteden tocht nou, bezig? Nou nee, ik rijd niet mee, maar ik ben geen Fries, ik, uh, ik woon hier al heel lang. Maar ik denk, uh, nou, dat, en dat schoot me zo te binnen van, wat is typisch Nederlands? Nou, dan kom je in als toch, anders kom je niet aan. Vind je dat mooi dat we daar uh, ons zo druk over maken? Ja. Ja, ik vind dat, dat vind ik gewoon echt, dat hoort echt bij Nederland. Dat, dat voel je je in thuis. Ga jij hem uh, ooit schaatsen Gerrit? Of heb je dat al gedaan? Nee. Nee, ik ben al 67 en uh, daar waag ik me niet meer aan. <laughs> <laughs> nou ja, maar stel dan dat er ijs ligt. Want ik heb gehoord van horen en zeggen dat het de koudste winter in 100 jaar wordt. Dus dan oh. bestaat de kans dat die komt, de Elstedentocht. Ja, nou dat zou heel leuk zijn, maar dan ben ik, uh, dan ben ik kijker. Ja, je gaat wel langs, de, langs de, de, de tocht staan dan, de route. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Want waar woon je in Friesland? Ik woon in Britsum, dat is, ja, dat is een dorpje 5 kilometer ten noorden van Leeuwarden. Ah, oh, dus dan moet je naar Leeuwarden als je wil kijken. Komt hij daar ja, langs eigenlijk? Dat, nee. Dat, hè? Is dat een van de elf steden Leeuwarden? Nee, Brit Le ja, Leeuwarden is een van de elf. Dat, dat is het eindpunt, hè? Dat is de finish. Ik heb hem ooit één keer gezien op tv, toen Henk Angenent won. Dus dat is de enige keer dat ja. ik me kan herinneren. Ja, ja, ja. Zullen, wij nou, alvast, dus... uh, zullen wij alvast beginnen met de Elfstedenkoorts? Nou, uh, <laughs> dat zou ik maar doen, ja. Ik zou gewoon... We gaan gewoon kijken wat het weer doet. En dan gaan we gewoon elke keer... Als het, als het uh, heel koud is, moet je even bellen, Gerrit. 0800-1121. En dan gaan we al een beetje nou ja, spanning en stampij maken rondom de steden. Doen we. Afgesproken? Ja, oké. Okay. Top, Gerrit. Fijne nacht. Ja, succes verder, hè? Yes, Hoi. doeg. 0800-1121. Typische Nederlandse dingen...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 Find a home, settle down, write a song, but I, I love to hang around in black people's places, frustrated, still. Binnen kan kijken, maar ook hechten privacy en gezelligheid. Nederland is één koekje bij de koffie, maar ook enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is nuchterheid en beheersing, pragmatisme, maar ook samen intenties en emoties beleven. Nederland is dus veel te veel zedig om in één cliché te vatten. De Nederlander bestaat niet. Zo. Ja, dat uh, heeft Maxima, onze koningin nu. Die heeft toen zij nog prinses was een onderzoek gedaan naar wat nou de echte Nederlander is. En ja, haar conclusie was dus, de, e de echte Nederlander die bestaat niet. Want daar gaat het over. Wat is nou echt typisch Nederlands? En misschien ook wel, wat, wat typeert een Nederlander ook uh, qua karaktertrekken? Rob, goedenacht. Goedenavond. Ik vind uh, domheid uh, en uh, achterbakheid, en laaiheid en uh, hielenlikkerij. Dat vind ik typisch Nederlands. So, dat zijn nogal wat uh, termen die hier even zo dragen Ja, draaien, dat, uh, dat uh, maar dat hoort erbij. Wij zijn uh, enorm kritisch op verjaardagen mm -hmm. en uh, bij feestjes. Maar als ze uh, van de stoel af moeten komen om ergens, ergens wat aan te doen, uh, dan durven we ze niet, omdat wij wij zijn potentiële hielenlekkers. Maar waar komt... Want het is best wel allemaal negatief dit. Heb je dat dan om je heen dat je dat heel erg merkt of zo? Ja, dat, dat zie je veel bij uh, rechtse mensen. Dat zijn, helemaal, dat zijn enorme hielerlikkers. <laughs> ik, ik proef een beetje frustratie, Rob. Volgens mij is dat ook wel iets wat je in je nabije omgeving heel erg hebt. Uh, nou, dat valt wel mee. Uh, maar ik zie, het, ik zie het wel om me heen, want ik ben een goede waarnemer. Uh, de hielerlikkerij uh, aan de rechtse mensen. En uh, niks doen, maar wel mopperen En mijheid uh, niet uit de stoel willen voorkomen. Dat is, en domheid, de domheid overheerst in Nederland. En dat vind je dan, dan scheren we even voor het gemak, alle ja, Nederlanders over één ja, ja, dat past, dat is uh, typisch Nederland geworden, ja. Dus als jij, als jij een onderzoek had gedaan, zoals uh, koningin het Maxima? Het onderwijs is verslechterd. En, en, en daarom neemt de, de, de, de domheid ook zo, in, uh, is de domheid ook zo in haar toegenomen. En komt de achterbak dat? De en de hele rij. Hoe komt het dat we zo zijn, denk jij dan? Ja, we, ook, ik denk als er weer een budgetter we komt, dat, dat de Nederlanders voor, leert naar voor de helft en is dus meer worden. Nou, ja. ja maar, hoe, hoe kom je? Ik voel, ik voel je heel veel frustratie, Rob. Nou, dat vind ik prima, dan ben jij iemand die iemand anders aanvoelt. Dat is een goede karaktereigenschap. Ja, toch? Ja, dat, ik ben, is een, dat is positief. Ik ben, <laughs> dankjewel, maar ik ben benieuwd waar dat vandaan komt. Ja, maar, Het zit je best wel Als je goed kijkt en de ogen hier niet dicht laat plakken door de, door de telegraaf... Uh, bijvoorbeeld, dan uh, zie je dat, het, dat Nederland hoe langer hoe dommer wordt uh, en het dom is. Ah, ik ben het niet met je eens. Nou, oh, dat vind ik prima. Dan weet ja. ik dat ik uh, aan de goede kant zit, uh, dat ik het ik ben juist eens heb als jij het niet met me eens bent. Omdat je vindt dat ik dom ben ook. Uh, trek je eigen conclusies, meneer. <laughs> maar dat is eigenlijk wel wat je indirect zegt. Uh, ik trek je eigen conclusies en je bent daar goed in, merk ik. <laughs> Ja, maar ja, nee, oké, okay. dankjewel Rob. Ik vind het uh, interessant, ja. jouw uh, insteek. In, in Alleen vind ik het wel dom, heel negatief. Dom, dom, dom. Lui, lai. lui. Hele lekkers, hele lekkers. Zeg oh. tot ziens. Dankjewel Rob. Nou, dat was duidelijk. Die wilde even graag zijn zegje doen. Maar ja, ook iedereen is van harte welkom. Hè. 0800 1121. Dat kan van, uh, van uh, even nou ja, je mening ventileren op de radio... tot uh, een rustig en goed gesprek. En dat ga ik hebben met mevrouw Tijdman. nacht. Uh, ja, goeienacht. Uh, ik wil zeggen, ik ben Surinaamse. Ja. En ik, heb, uh, ik ben 79. En ik heb genoten van het Sinterklaasvieren in mijn land, Suriname. En ze moeten daarvan afblijven. Die flauwekul. Uh, Neem voor mijn part uh, een zwarte Sinterklaas en een wit springertje. Een wit kind dat uh, springt alleenig is als Piet. Want jij doelt uh, op, uh, op Sinterklaas dat je dat dan echt iets Nederlands vindt... en daarna doel je ook nog op de discussie die momenteel er is van Zwarte Piet... Het moet afgeschaft worden. Ja, ik, ja. Nee, het moet helemaal niet afgeschaft worden. Ze moeten er vanaf blijven. Maar vind je dat, je dat is... echt iets een mooie Nederlandse traditie, Sinterklaas? Ja, absoluut. Ik ben het vanaf mijn jeugd gewend. Dat moet zo blijven. Maar sinds wanneer woon je in uh, Nederland, uh, mevrouw Tijdman? Eh... Um... Sinds mijn trouwen. En dat is? Dat is uh, nou, ik ben in 75 hier komen wonen. Okay. Uh, ik heb langer in uh, Suriname gewoond, nog getrouwd. Maar uh, in 75 zijn we hier komen wonen. En sinds die tijd uh, vieren we... Nee, uh, en ik heb vanaf mijn jeugd ook in Suriname uh, Sinterklaas gevierd... bij ons thuis. En wat en is het een grootste verschil? Kwaad vieren was... van Sinterklaas, zowel in, in Suriname als in Nederland. Nou, er was totaal geen verschil. Echt? Niet? Het, uh, er was totaal geen verschil. Er werd uh, het enige wat het uh, verschil wat het met nu is dat de cadeautjes groter zijn <laughs> en vroeger niet zo groot. <laughs> dat is het enige verschil. Maar er was ook een uh, uh, witte Sinterklaas. Uh, en uh, niemand nam er toen aan, stoot aan, nee. maar nu wel. Nee. Is er iets wat je... Uh, want jij kan het natuurlijk met een andere blik zien dan ik bijvoorbeeld, want ik ben geboren en getogen in Nederland. Ja, um, oké. Okay. Wat, wat is nou typisch Nederlands behalve Sinterklaas? Want jij, hebt dan, uh, jij kan het vergelijken met elkaar, zowel Suriname als Nederland. Ja, uh, ik zou het echt niet weten. Uh, ja, wij zijn gastvrijer. In Suriname? ja. Er kan iedereen binnenlopen en iedereen mag mee eten. Alles zonder veld. Ja, dat vind ik mooi. Dat is wel een goede, goede eigenschap inderdaad. Maar het, het, in Nederland is het geld... iets meer geplande gastvrijheid of zo. Je mag volgens mij altijd wel langskomen, maar dan moet je het van tevoren wel even laten weten. Juist, en dat doen wij niet. Je kunt onverwacht binnenkomen. Nou ja, dan tref je de zaak aan zoals het is. Ja. Is rotzooi, dan tref je rotzooi aan. <laughs> nou en. Dat is een goede. En als er uh, twintig eters komen. <laughs> er, er hoeft geen enkel vriendje of vriendinnetje naar huis. Op etenstijd. Ze mogen allemaal mee eten. Je vindt altijd wel iets uh, wat je gauw klaar kunt maken. Dat vind ik echt. Een ik vind dat we die als Nederlander die eigenschap of, of als die karaktertrek. Mogen wij iets meer overnemen wel van de, van de Surinamers. Uh, dat vind ik wel ja. Vind ik een goede. Dank u wel mevrouw Tijdman. Dat was ja. een, een goede toevoeging. En een prachtige achternaam wil ik er nog even bij zeggen. Oké. Okay. <laughs> mijn echte achternaam, mijn meisjes achternaam is Robles de Medina. Oh, die is al iets moeilijker uit te spreken. En, maar die vind ik wel mooier dan de... <laughs> ik vind de tijdman ook wel een mooie hoor. Ja, ook wel. Oh, nou. eh, dank u oh. wel. Oké. Okay, Fijne dag. nacht nog, dag. 0800-1121, daar kan je op inbellen. En uh, over gastvrijheid gesproken, wij hebben een bar bij BNN... en daar is iedereen altijd van harte welkom. En in die bar zitten mijn uh, collega's en vrienden te praten... over het onderwerp van vannacht. En dat zijn typische Nederlandse dingetjes. Boys Bar. Van week ik een vaal. <laughs> en dat was uh, een, een gesprek tussen een, een studiegenootje... en een vriendin van haar in het buitenland. En die zei, ja, dan kom ik een keer naar Nederland en naar Amsterdam... en dan gaan we samen... Uh, hoe heet dat? Van die wheat cookies? Wheat brownies? Space, space. space brownies. Gingen ze dan eten. En ze, zei dat meisje, ik heb het zelf nog niet eens ooit gedaan. Dat Nederlandse meisje. Maar zij had dus het beeld dat wij gewoon elke dag, elke avond... Ja. Space brownies zaten te eten. En, uh, en dat dat heel normaal was. Ik had maandag en dinsdag had ik ook een couchsurfer uit Duitsland. Die had een interrail ticket gewonnen. Voor 30 dagen door heel Europa. En die komt in Amsterdam. En hij heeft letterlijk alleen maar gebloot. <laughs> Echt alleen maar. Ja. Dat is gewoon... Maar ik snap het ook wel. Als je dan naar Nederland gaat, moet je beloven. Nee, weet je wat ik dus typisch Nederlands vind? Want da dat, dat heb ik van mijn moeder gehoord, die niet Nederlands is. Maar die zegt dus dat Nederlanders elkaar soms zo weinig gunnen. Dat als het namelijk, als iemand dat zegt ik ga op vakantie, het eerste wat een Nederlander zegt is: Alweer. Ja. In plaats van oh, wat leuk voor je. Toen ben ik daarop gaan letten. Dat is inderdaad waar. Ja, wat, wat mij ook opgevallen is, dat heb ik dan voornamelijk van mensen ook uit het buitenland gehoord die dat heel raar vinden. Volgens mij zijn Nederlanders de enigen die schelden met ziektes. Ja, dat klopt. Dat ook. doen andere landen volgens mij niet. We hebben sowieso tyfus en tering en nou ja, nu iedereen maar met... Maar oh, cancer klinkt ook gewoon net niet lekker. Nee, nee, dat is waar. Maar ja, het, het, is, het is natuurlijk ook redelijk grof om te doen. Maar op de een of andere manier vinden wij nou ja, een tering of een tyfus redelijk ja. gangbaar. Maar in het buitenland vinden ze alles grof. Want als je tegen een Amerikaan kunt zegt... Kunt. Kunt. Kunt. kunt? kunt. Nou, dan is het huis ook te klein. Ja, en dus over het weer hebben. Dat, dat is sowieso. echt waar. Maar... Ook, wat ik ook heel vaak merk. Ik sprak op een festival, uh, de eerste gast die ik aansprak, kwam uit Texas. En toen vroeg ik ook zo, wat valt je op? Hij zei, elk meisje hier op de fiets, natuurlijk. Elk meisje hier op de fiets kan zo'n model zijn. Die zegt, die zegt echt, de Nederlandse vrouwen zijn echt super knap. Ja, en Nederlandse vrouwen schijnen heel brutaal te zijn, hè? Een beetje te veel een eigen willetje te hebben. Ik zelf heb het niet. vind ik Alle Nederlandse vrouwen zijn model, dat vind ik wel een goeie. Zij was heel knap en ik, vind, ik heb nog steeds wel een zwak woorden. Dit is Anouk met Michel. Een mooi liedje dit wel hoor? Do you remember? Je hoort alleen maar Nederlandse artiesten hier in nachtbrakers vannacht, omdat het over Nederland gaat en over typisch Nederlandse dingetjes. En uh, ja dan moet je aan ook natuurlijk draaien met Michel, WNN Radio 1. Goeie geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goeienacht, je luistert inderdaad naar Radio 1 en Nachtbrakers. En uh, ja, ja, Nederlandse dingetjes. En uh, Robby, jij hebt er echt eventjes werk van gemaakt, hè? Ja, klopt. Maar allereerst wil ik even wat zeggen. Oh, ehm. Uh, als je in. Als je, als je... Als je in de wacht staat, dan hoor je echt iedereen, je hoort gepraat, ik hoor jou gepraat tegen de, tegen de vrouwen en zo. Ik hoor andere mensen gepraat die aan het wachten zijn, het is niet zo heel goed geregeld. Maar... Nee, ja, nee, dat is, eh, dat, dat, ik had vorige week ook al iemand die daarover begon, maar eh, dat had ik toen En ook... je hoort, en je hoort, uh, vorige week was ik er niet, toen was ik in, de uh, Jabus Utrecht, uh, First Look, Game Burst. Aha. En, uh, maar toen, uh, toen hoorde uh, uh, ik een paar weken terug, toen wou ik terugbellen om te, hoor, te zeggen dat ik de hele tijd, en dat soort dingen hoor, als je aan het wachten bent, ja. dat is irritant. Ja, maar ik, dat ja, dat moet je helaas mee leren leven, want ik heb... Uh... Nee, nee, nee, maar ik geef het alleen aan, het is ja, ja. principe kwestie. Ja, nee, maar ik wil het even uitleggen, okay. want ik heb dus een telefoon waar zes lijnen op binnenkomen en, uh, mm -hmm. en in principe sta je in de wacht allemaal op dezelfde lijn, dus dan kan je in theorie met elkaar praten. Oké, okay, nee, oké. Okay, dus dat is het. Maar je hebt een lijst gemaakt, Robby, met allemaal ja, typische Nederlandse klop. dingen. Kom maar door. Uh, klompen, uh, ja. hutspot, dijken, molens, uh, kroket, snacks, uh, Sinterklaas, wat de Piet, pepernoten, uh, even kijken, de Keukenhof, Dam. Koningendag, <laughs> Haring? Zeg je? Haring, misschien nog? Haring. Ah, die, die, heb ik, die had ik er staan. Wacht even hoor. Uh, boerenkool met worst. Uh, het kaasmeisje. Uh, even kijken. Uh, bitterballen, stroopwafels, ro rookworst van de Hema. kruiden uh, kruidenbitter. Uh, even kijken. Vieljeppe, Elstede toch? Ja. Boerenzakdoek. Uh, even kijken. Uh, een leggen. Uh, je hebt er flink out. werk van gemaakt, Robby. Ja, man. Ik heb, ik heb geschreven als een malle. Uh, Frikandel. Nee, wist je uh, trouwens dat, dat wij het enige land zijn... die zo uh, snackmuur hebben? Zoals bij de Febo. Dat je zo uit de muur met die, met die vakjes je eten kan halen. Ja, maar weet je hoe dat komt? Omdat je... Je kan het tegenwoordig kan je het goedkoper halen hè? in de supermarkt. Je had een grote zakje en je flikkert het in de frituurpan en je bent goedkoper uit. Hè? Ja, nee, dat is weer een ander ja, verhaal, ja, maar dan moet je een frituurpan omdat... hebben. Maar ik bedoel meer van zo'n muur. Dat is uniek in Nederland dat je uit de muur eten kan halen. Ja, klopt. Maar ik probeer, ik probeer even een bruggetje te maken dat oh. Nederland zijn, zijn gierig. Toch wel? In de zin ja, wij zijn wel een beetje. We houden de hand sneller op de knip. Daarom zijn Kijk maar naar al die andere Euro Europese landen. Die, die komen er sneller uit. En wij zijn, ja, wij zijn terughoudende. Je moet ons verrassen om naar de winkel te gaan. En als wij niet verrast worden of wij vinden wij, wij, ja, wij worden niet getriggerd, dan gaan we niet. En dan doel jij ook op de crisis en zo nu? Dat we er niet ja, snel uitkomen? Dit, ja. Oké, okay, gierig? Nee, en, ja, ja. Nee, nee, nee niet, niet gierig. Ja, voor, ja voor, soms, soms. Voor het gemak noemen we het even gierig. Ja precies, want als jij als een hele zak voor 1 euro bij de Lidl kan kopen voor uh, weet ik veel, uh, 40 frikandellen of zo, ja. 50 xl. <laughs> en, <laughs> ja, en voor datzelfde geld heb je niet eens uh, een frietje, weet je. Nou, nee, daar heb je gelijk in. Maar ik dus... schrijf hem erbij, gierig, op jouw lijstje, want ik heb even meegeschreven met je een beetje. Je lijstje qua dingen. En dan uh, schrijf ik gierig eronder. Dankjewel Robby. Hey, is goed man. Fijne nacht. En nog eventjes naar uh, Pieter. Pieter, nacht ja, goeienacht. goeienacht. Ja, dat was een hele lijst, hè? Ja, hij heeft een goed zijn best gedaan hier, Robby. Ja, maar zeker, maar hij is wel een dingetje vergeten. Vertel. Poppenkast, Jonas Katrein. Oh, is dat ze dat niet in andere landen? Nou, eh, in zoverre. Ja, kijk, in Frankrijk heb je die nul. Maar die is dan uh, vaak alleen. En in Frankrijk, heb je, of in, in Engeland, heb je Punch and Judy. Maar Jan Klaassen, dat is toch wel echt, uh, ja, die, die, dat vind je nergens. Was je ook een poppenkast poppenkastkijker vroeger? Nou, mijn, uh, mijn ouders speelden poppenkast, dus uh, dat was een uh, beroep. Oh, echt? Ja. En ben je erin dus was gerold trouwens? Uh, ja, uh, poppenkast. Oh, Wat goed, en heb je het zelf ook al gedaan daarna? Ja, ik doe het nog steeds met mijn vrouw. Je, je bent gewoon, je hebt het familiebedrijf als het ware overgenomen. Ja, Wat ja cool. mijn vader is overleden, toen heb ik het eerst tien of twaalf jaar met mijn moeder gedaan, maar die werd toen te oud. En uh, ik kwam de juiste vrouw tegen en uh, we hebben het weer opgepakt. En nu doen we het uh, samen. Wauw. En dat is hartstikke leuk. Want ja. je zou denken in deze tijd van uh, computerspelletjes... En, uh, en ze zitten allemaal op het schermpje te kijken. Maar het verbaast me toch elke keer weer als we een optreden hebben... dat die kinderen toch helemaal losgaan bij gewoon een hele... Eigenlijk eenvoudige poppenkast met Jan-Klaas en Katrein, met eenvoudige poppen. En dan ben jij Jan-Klaas natuurlijk en dan is je vrouw Katrijn. Ja. en dan heb je ook nog de ja. Wolf of niet? Wie, wie komen er nog meer om de hoek kijken? De Jager had je? Ja, maar dat, dat, dat, dat zijn wel hele oude verhaaltjes natuurlijk. Oh. We, we hebben het wel een beetje in deze tijd geplaatst. Dus we hebben het... Uh, uh, kijk, er loopt een aapje weg en dat wordt al gauw een app, weet je wel, dat soort dingen. En dan, uh, dan hou je die kinderen er toch ook een beetje bij met... Uh, met de moderne media en dan uh, Facebook en allemaal. Een beetje maar welke poppen over... heb je nog meer dan? We hebben Jan Klaas en Katrein. We hebben een draaihorge man, die hoort er altijd bij natuurlijk. Uh, de politieagent. Die standaard. Uh, de, de enge man, de, de buurman, de, de, de zwerver, de griezel, zeg maar. Ja. Die uh, een beetje het slechte in het verhaaltje uh, naar voren brengt. En uh, ja, een aapje, een oorntje. Uh, een prinsesje, die, uh, die, daar doen we wel eens wat mee. En, en, en straks uh, tegen de Sinterklaas-tijd aan, hebben we uh, Let wel een zwarte piet. Uh -huh. Ik weet dat het uh, misschien een beetje ter discussie staat, maar daar moeten we niet, uh, niet aan tornen. Maakt mij helemaal niet een... nee, maar Die gasten, die, die het verhaal gaat dat ze door de schoorsteen kwamen natuurlijk. Ja. Daarom zijn ze zwart. Ja. ja, dat is ook weer... Ik had het toevallig, deze discussie... Die kunnen we er nog heel lang over hebben. Gaan we niet te lang doen. Maar ja, ja. Ik, één dingetje. Ik zat in, in de kroeg uh, van de week. En toen zei iemand ook van... Ja, het is niet... Dat rijmpje is niet van uh, zo zwart door Roet of zwart van Roet. Maar ze zingen in principe uh, zwart uh, als Roet. Dus de vergelijking ja. met Roet hoe zwart... Dus het is... Ja, weet je, ik vind het een zinloze discussie. We gaan het er niet over hebben. Ja, daar gaan we het ook niet over hebben. Maar Poppenkast is volgens jou dus echt iets van Nederland. En dan zeker met Jan Klaassen en Katrijn. Ja, zeker Jan Klaassen en Katrijn. Kijk, ze hebben ook jaren op de dam gestaan. Dus het is echt wel oud-Holland. Ja, wat goed. Ik vind het echt heel cool dat je dat nog doet. En hoe vaak treed je dan op met die Poppenkast? Nou, dat verschilt. Het is niet zo heel erg veel. Misschien een 10, 12 keer per jaar. Dus je doet beetje, het er een we beetje zijn er bij. Weer, we zijn, we zijn het, ja, we zijn het ook wel weer een beetje aan het promoten. En het heeft een tijdje op zijn kont gelegen door allerlei uh, toestanden. En, maar daarbij is het uh, hartstikke leuk. Zelf ben ik uh, schilder-tekenaar. Dus ja. ja, dit wisselt gewoon af. En dat is leuk. Ja, echt een hele goede. Ik, alleen we weten dus niet of het typisch Nederlands is, Poppenkast. Nee, ja. Ja. Ja, ja oké, okay. dat weet ik ook niet, maar Jan-Klaas en Katrijn zijn zeker. Die schrijf ik er ook bij, hoor, uh, Pieter. Oké, okay, man. Helemaal goed. <laughs> is goed. dankjewel Ja, plezier nog vandaag <laughs> Dat gaat wel goed komen. Lekker blijven luisteren, Jo, okay. Yo, hoi. 0800-1121, daarom kan je inbellen en meepraten vannacht over typische Nederlandse dingetjes. Ik heb al zoveel dingen voorbij horen komen. Kaas, molens, maar ook, uh, ja... Negativiteit misschien. Mensen zijn dom ook. Er nog iemand alleen die zei: Nederlanders zijn dom. Maar bijvoorbeeld ook over gezelligheid: typische gezellige dingetjes. 0800 1121. En.